3 uur het NOS Journaal. Raymond Serré. Een man uit Den Haag is in hoge beroep veroordeeld tot 18 jaar cel voor doodslag op zijn ex-vriendin. De vrouw van 37 werd vorig jaar voor haar deur door de man doodgeschoten. In maart had de rechtbank de man nog tot 16 jaar veroordeeld voor de moord. De advocaat ging in beroep omdat de man niet met voorbedachte raden zou hebben gehandeld. Maar het hof legt hem nu de maximale straf op voor doodslag. En er komt nog drie jaar bij voor andere misdaden. Het hof laat ook meewegen dat de man zich heeft misdragen in de gevangenis en in het Pieterbaancentrum.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 En dan het weer. Het is vrij zonnig, blijft overal droog. Middagtemperatuur loopt het een van 21 graden op de wadden... tot 23 graden in het zuidoosten van het land. Morgen meer bewolking, maar ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. En het wordt dan een graad of 20. En dit is de anwb verkeersinformatie Op de A27, Utrecht richting Gorkem Staat tussen knooppunt Everdingen en Lexmond, 5 kilometer. Dat komt door een uitgebrande auto. Daar is bij Lexmond de rechte rijstok afgesloten.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 Goedemiddag en welkom bij de stemming van Nederland. We maken er weer een mooi half uur van. Hoeveel stemmen weet onze verslaggever Joris Kreugel te winnen voor GroenLinks? En wat vinden ze in Zwitserland van Emiel Roemer? We horen het straks van Elspeth Kuger, Zwitsers correspondent in Nederland. Maar eerst ons debat. Niet over de grote thema's die u zo langzamerhand kan dromen. De euro of een verhoging van de eigen risico. Maar over een thema uit de verkiezingsprogramma's... dat tot nu toe onderbelicht is gebleven. Vandaag is dat het verbod op de Pelsdierhouderij. De politiek in Den Haag lijkt voor een verbod, maar de Eerste Kamer moet haar oordeel nog vellen. De VVD is helder in haar verkiezingsprogramma, want als het aan, de partij ligt, aan deze partij ligt, moet dit verbod worden teruggedraaid. Ik praat erover met Wim Verhagen, directeur van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders, en met Nicole van Gemert, directeur van de Bond voor Dieren. Goedemiddag allebei, welkom. Hallo. Goedemiddag. Meneer Vragen, deze regel uit het verkiezingsprogramma van de VVD moet als muziek in de oren klinken. Wat is de belangrijkste reden dat de pelsdierhouderij moet blijven in Nederland, wat u betreft? Uh, wat ons betreft zijn er een aantal redenen voor. We praten over een sector met 170 bedrijven, waar totaal 1200 mensen werken. We hebben dierenwelzijnseisen in Nederland zijn strenger dan in welk ander land in de wereld. En een verbod zou een einde van de nertschouderij in Nederland betekenen... Uh, dat betekent dat de houderij zich verplaatst naar andere landen binnen en buiten Europa. Wellicht naar landen waar de eisen veel minder streng zijn. Dus dat betekent een verlies voor de dieren. Het is slecht voor de ondernemers, want die raken hun bedrijf kwijt, hun, hun investeringen, hun toekomst. En het is ook slecht voor de overheid, omdat de Nederlandse sector 300 miljoen euro bijdraagt per jaar aan de exportbalans. En onze leden meer tussen de 50 en de 70 miljoen euro per jaar aan belasting betalen. Dus Kortom, een wet met uitsluitend verliezers. Dus daarom ook eh, vinden wij het een slecht wetsvoorstel... en wat ons betreft de prullenbak in. Ja, mevrouw Van Gemert, u hoort het al. Verliezers aan alle kanten. Ik gok dat u het daar niet mee eens bent. Nee, dat klopt. Er zijn ook winnaars aan alle kanten. Namelijk eh, zo'n eh, meer dan 5 miljoen netten in Nederland... die jaarlijks eh, gevuld worden voor hun bond. En natuurlijk de Nederlandse bevolking... die in een zeer ruime meerderheid niet wil hebben... dat wij in Nederland bond produceren. Eh, het ministerie van ELI heeft eh, zojuist een draagvlakonderzoek eh, laten uitvoeren van wat vinden wij in Nederland nou waarvoor je dieren mag doden. En daaruit bleek dat slechts 7% van de Nederlandse bevolking... bond een legitieme reden vindt om dieren voor te doden. Mm -hmm. Blijkbaar is er toch nog wel vraag naar. Want anders zouden deze fokkers niet rendabele bedrijven in Nederland kunnen hebben. Ja, dat klopt dus wel degelijk nog vraag naar. En dat is natuurlijk heel jammer. Dat heeft ook heel veel te maken met het feit dat mensen weinig weten... over bond en waar het vandaan komt. Ik vergelijk het vaak met uh, een kipfiletje in de supermarkt. Daarvan weten kleine kinderen bijvoorbeeld al niet meer... dat dat gewoon aan een kip heeft gezeten. Zo is het met bond. Ook. Als ik mensen op straat vraag... van godswaar, waar komt uw kraag nou vandaan? Welk dier hangt er nou aan uw jas? Dan hebben mensen vaak geen idee. Ja. dus uh, er, is, er is een heleboel voorlichting wat niet klopt. Uh, maar aan de andere kant... ja, er wordt bond gedragen. Maar zo verschrikkelijk veel mensen in Nederland... en uiteraard de meerderheid van de Tweede Kamer... willen het niet meer. en um, We hebben de vossenfokkerijen verboden in Nederland. We hebben de chinchillas verboden. Uh, er zijn verschillende landen in Europa... die een verbod hebben. Dus in Nederland zou de volgende moeten zijn. Ja. Uw punt is natuurlijk... Natuurlijk het dierenwelzijn, daar gaat het uh, bij u om. Um... Meneer Verhagen zegt, uh, als wij het niet meer doen hier... in een land met strenge controles... en verbeter me als ik het verkeerd zeg, ja. meneer Verhagen... dan verhuist het uh, die productie naar landen waar ze daar niet zo op letten. Dat moet toch een verschrikkelijk bezwaar zijn voor u? Ja, mijn punt is dierenwelzijn, maar nog veel belangrijker is ethiek. Ik zal zo wel ingaan op het dierenwelzijn... maar het belangrijkste is dat wij evalueren... in de manier waarop wij met onze dieren omgaan. Als het gaat om bont, dan hebben we het over wilde dieren. Uh, wiens, uh, alleen maar wiens huid ge gebruikt wordt om om te hangen... en de rest van het dier niet. Dus het is een... En, uh, een luxe product waarvoor het niet nodig is om een dier te doden. En het is een ethische discussie, wat ons betreft. Willen wij een dier doden? Wat wild is voor zijn bondje? Meneer Verhagen, dat vindt u een acceptabel iets om een wild dier te doden? Uh, uitsluitend in uh, dit geval voor zijn vel. Op de eerste plaats gaat het niet om wilde dieren. Het gaat om dieren die al uh, 50, 60 generaties lang op de bedrijven uh, gehouden worden. Uh, dus je kunt zien als je een dier op, uh, in een netzouderij ziet... die gedraagt zichzelf als, als een koe op een boerderij. Dus daar is heel veel uh, werk in verzet, heel veel in geïnvesteerd. Uh, wij gaan van het standpunt uit dat je wanneer je dieren houdt... Dat je er goed voor moet zorgen. Dat je ze goed leven moet geven. En dan maakt het uiteindelijk voor de dier niet zo heel veel uit. Of dat hij vanavond bij mij op de barbecue eindigt. Dan wel dat wanneer de pels gebruikt wordt. En we daar kleding van maken. Nee, dat weet hij vooruit. Uh... Voor de diermaak. Nee, dat weet niet hij uit. niet. Hoe leeft een gemiddelde nerd in Nederland in zo'n fokkerij? Wat moet ik hem daarbij voorstellen? Hoe ziet het eruit? Uh, een bedrijf. Uh, ja, hoe moet ik het kort samengevat? Is altijd wel moeilijk om dit in een paar woorden te omschrijven. Maar ja, hoe nert... groot is een hok? Zit die met meer in Een, ja, een, een, uh, een nerdhouderij ziet hetzelfde uit als een Boerderij. Er worden netse moederdieren gehouden. Gemiddeld op een bedrijf gaat het om zo'n 2000-3000 moederdieren. Die krijgen één keer per jaar jongen, dat is altijd in mei. De jonge dieren blijven bij de moeder totdat ze 7-8 weken oud zijn. Daarna worden ze gesplitst, zoals wij dat zeggen. Blijft de moeder met de één of twee jongen in het hok zitten. Andere dieren worden met twee of met drie bij elkaar gezet... binnen de familie. En die groeien daarop gedurende de zomer en het najaar. Dan worden de dieren op het bedrijf zelf gedood. Hoe en, worden ze gedood eigenlijk? Uh, met koolmonoxide. Dat is een uh, pijnloos, reukloos gas. En dat in tegenstelling... Eh, tot andere diersoorten waarbij de dieren van de boerderij gehaald worden... in de vrachtwagen naar het slachthuis gaan... en eh, waarbij die laatste dag vaak niet echt prettig is. Bij ons is dat een kwestie van 30 seconden tot een minuut. Dus het dier wordt uit het hok gehaald... komt in een doos waar koolmonoxide in zit... en, en niks. leidt er helemaal niets over. Ja. Mevrouw Van Gemert, um, Nederland staat bekend als een land van regeltjes. Ook dit is aan strenge regels onderworpen als het toch bestaat, en dat bestaat het, want er is vraag naar het product... dan toch liever in een land als Nederland? Nee, dat vind ik geen argument. En ten eerste, ze worden niet aan strenge regels onderworpen. En ik vind het feit dat het ergens anders wel gebeurt... wil niet zeggen dat we het hier ook zouden moeten toestaan. Ik kunnen... begrijp het, het principiële punt. Alleen het ja. praktische punt is dat het dus verhuist naar andere landen... waar ze minder uh, bewust zijn of bezig zijn met dierenwelzijn. Dat moet toch dat lijkt mij een bezwaar voor u. Ja, dat is zeker een bezwaar, maar daarom is het ook zo belangrijk dat Nederland een goede voorbeeld geeft. Ik bedoel, dat doen we wel vaker. Dat hebben we met legbatterijen gedaan, dat hebben we met andere onderwerpen gedaan. Ik bedoel, we zijn hier ook begonnen met uh, een verbod op uh, de import van zeehondenbond. Ook heel gruwelijk. En vervolgens heeft Europa gevolgd met een Europees verbod. Dus het is heel belangrijk dat je landen hebt die het voortouw nemen hierin. En nu zijn we dat niet. Ik bedoel, uh, Groot-Brittannië was eerder, Kroatië, Oostenrijk, die hebben allemaal al verboden. Uh, maar nu is het dus belangrijk dat we het signaal afgeven naar. Wilt u het wereldwijd uitroeien? Eigenlijk het fokken van ja, zeker. De... Is dat ja, zeker. haalbaar, meneer Verhagen? Uh, ondenkbaar in mijn, in mijn ogen. De bond, handel, de bondbranche bestaat al eeuwenlang. Mensen hebben altijd bond gedragen. Dat zullen ze ook blijven doen. Um, ik denk dat Nederland een heel andere gidsrol kan vervullen... juist door de hoge welzijnseisen die we hebben, de hoge niveau van houderij. Ik kan u net vertellen, ik heb net een, een grote delegatie van de VVD op bezoek gehad... van, uh, van gemeente tot provincie tot Tweede Kamer tot Eerste Kamer... En ook zij hebben natuurlijk grote zorgen over dierenwelzijn. Zij vinden ook dat het goed moet gebeuren. Dat willen ze ook zelf met eigen ogen zien. Dus op dat zijn we ook heel blij mee... Hè, dat dit soort partijen niet zomaar afgaan op mooie verhaaltjes die wij vertellen... maar dat ze het met eigen ogen zien. En zij maken, denk ik, in mijn ogen wel de juiste afweging... tussen dierenwelzijn, maar ook economie. Het gaat ook om banen, het gaat om 1200 mensen. Zij weten ook dat de netsehouderij wereldwijd blijft bestaan. En vandaar dat VVD, maar dat geldt ook voor CDA... En, uh, en SGP en ChristenUnie, dat ze zeggen, beter hier en goed... Dan hier Helden. weg doen en ons tuintje opharken ja. en het net de grens over. Mevrouw Ja, ten eerste is het zo dat de ChristenUnie en de SGP ook een verbod willen op de nethouderij. Alleen op een andere manier, maar wel degelijk een verbod. Er is een ruime meerderheid die dat verbod wil. Verder heb ik ook een bijeenkomst met een delegatie volgende week, namelijk de Fur Free Alliance. Dat zijn alle bondclubs, anti-bondclubs van de wereld. En zij kijken met argus of zij kijken met heel veel interesse naar Nederland, hoe wij het doen. Ik ga daar ook een lezing geven hoe we het. Hier hebben aangepakt in Nederland. Met de politiek, met het verbod. En, en als met, het verbod wordt opgegeven, stel dat het er niet doorheen komt. Wat mm -hmm. gaat u dan doen? Wat is uw volgende stap? Nou, dan gaan we doorstrijden voor een verbod. Maar we doen daarnaast natuurlijk ook nog andere dingen. We proberen winkeliers te overtuigen geen bond te verkopen. Dat gaat hartstikke goed. We proberen designers te, te, te overtuigen eh, geen bond te verkopen. We gaan nu samenwerken met Fashion Week. Om te kijken of we die bond vrij kunnen krijgen. Dus we geven niet zomaar op. Ik mag er wel even een opmerking over maken. Uh, nu u dat aanroert, wij merken dat veel bondITS, de groothandelaar, dat die graag bond willen verkopen. Maar die worden zwaar onder druk gezet door actiegroeperingen in Nederland. Uh, ze worden bij wijze van spreken zodanig onder druk gezet... dat wanneer ze geen verklaring tekenen, dat er demonstraties voor bij de deur komen... waardoor ja. het publiek het niet meer vrij kan winkelen. Dat is bekend, inderdaad. Dus, het is, is een emotioneel debat. Ja. Uh, het is een emotioneel debat en iets wat ik helaas niet vandaag in deze, oplossing, in deze uitzending kan oplossen. Maar ik wil jullie allebei van harte bedanken dat jullie hier wilden zijn. Dank graag gedaan. Graag gedaan.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 Wait for a promotion, don't you know, talking about a revolution sounds, yes, man. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's there? Don't you know anybody? You Talking about a revolution, yes finally the tables are starting to turn Talking about a revolution, oh, oh, oh no Talking about a revolution, oh, oh While they're standing in the welfare lines Crying at the of those armies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around waiting for a promotion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 Talking about a revolution, Tracy Chapman. Onze verslaggever Joris Kreugel leert de fijne kneepjes van het vak van vrijwilliger. Elke dag loopt hij met een partij mee om te flyeren. Vandaag staat dwars de jongere afdeling van GroenLinks op het programma. En flyeren is een serieuze zaak, volgens GroenLinks'er Ashley. Het is heel serieus, het zijn verkiezingen. Mensen moeten wel weten... Nee, dat snap ik wel, joh, maar toch het gros van de Nederlanders... die weten eigenlijk helemaal niet waarover het gaat. Nee, nou, dat, ik denk dat dat niet zo is. Als je gewoon toespitst op ja, uh, waar je... Dat moet ook niet heel realistisch denk. De mensen weten natuurlijk wel een klein beetje waar een partij voor staat, maar... We, we, ken jij nou alle punten van uh, GroenLinks? Nee, ik ken niet alle punten van GroenLinks uit mijn hoofd. voeren. een handboek. We... <laughs> hoe noemen jullie dat? <laughs> nou, nee, maar kijk, als wij specifiek actie gaan voeren bij MBO, dan vind ik wel. Nou, dan gaan we hier niet alleen maar met rolletjes munt staan. Dan moeten we wel een goed verhaal hebben waarom wij dan de beste partij zijn voor het MBO. Ja. Ja. Dag heren, gaan jullie stemmen uh, volgende week. Ja. Nou, daar heb ik iets moois voor. Hier uh, een enkele reis-topdiploma voor uh, Gratis OV. Uh. Maar is nou ook gratis. Nee precies, maar wij, wij van GroenLinks vinden dat het voor alle mbo'ers gaat moet worden. Dus ook als je 16 bent, en dat is ja, nog is niet goed. zo. Dat weet je het allemaal niet meer eens. Je mee. overal hey, alle overheidslasten we nog verder omhoog. Dat je vanaf alle 16 jarigen ook allemaal dingen gaat geven, weet je wat het kost. Het is hartstikke belangrijk, Ja tuurlijk. Maar dat, verder, je, gaat, hoe, je moet toch sowieso naar school? Dus dan maakt die gratis bus maakt niet uit, je gaat toch wel. We Wacht even, we. heb ik ook niet van terug. <laughs> nee, ja, precies. Dus ik ga Arnhem ja, nee, nee. nee. nee. maar. Dus niet geen jij zeggen? Maar de keuze om naar een bepaalde opleiding te gaan, ja. die wordt wel heel erg ingeperkt omdat je niet gratis zo vervoer hebt. Veel mensen uit de regio komen dan hier naartoe, terwijl ze misschien eigenlijk wel naar Rotterdam willen om daar een opleiding te volgen, maar omdat het vervoer niet gratis is, maar het voor studenten wel zo is, kan, kan dat niet. Dus wij vinden dat gewoon net zoals studenten aan de universiteit en het HBO en is gewoon dezelfde kans moeten krijgen en dus ook gratis openbaar voer. Ja, maar jullie denken dit of weten jullie dit? Nee, ja, dit vinden we. Ja, dat vinden we. Dat en... moet natuurlijk bewerkstelligd worden. Ja. Als GroenLinks natuurlijk op een gegeven moment het ja, voor het zeggen Het is dus niet op feiten gebaseerd dat het beter is als je voor een 16-jarige gratis, eh, gratis openbaar voer geeft. dat het dus helemaal met opleidingen is. Dus Hoewel het inderdaad nog nooit uitgeprobeerd ja. is. Nee, maar dan, nee, dan weet ik dus dat ik niet op jullie moet gaan stemmen. Als je het niet nee. weet. Oh, wacht Misschien is, ben je misschien dan niet met één puntje eens. Maar er zijn natuurlijk ah, nog meer punten. Je wel, je hebt misschien, de... ja, misschien meer staarse plekken. Dat eh, ja, moeten ja, dat die Sowieso, ja, dat nou, wel. Kijk, kijk eens, hé, hey, nou, om te pakken. Nou, nou, daar ben je het wel mee eens. Ja, nou, daar is GroenLinks ook voor, dat er meer stageplekken ja, dat moeten komen. Ja. denk voor vorige keer 39 keer moeten solliciteren. Voor plek. 39 keer? 39 keer? Ja. ja. En hoe komt dat? Ja, dat er geen plek is. Niemand wil wat, ze willen niet. Het was maar een periode van 10 weken, dat vinden ze tekort ook. En wat betekent dat voor jou dan? Ja, in ja, stress, klote. Als je in je opleiding loopt, je je moet je soms moet je stoppen met je opleiding... of eh, je vertraging in je opleiding. Ja, maar dat is dan toch wel een heel belangrijk punt. GroenLinks maakt zich daar hard voor. Ja, dat is dan wel mooi. Ja. Ja. Als GroenLinks dus in het kabinet had gezeten en dit geregeld had... had jij geen stress gehad? Dat, dat, misschien? Je niet. dat weet ik niet. wel eens willen heel veel regelen, Maar als er drie andere partijen nee zeggen, auto het ook op. Dus ja, er gaan wat andere partijen doen. Maar... En meer kwaliteit op het mbo? Ja, maar dat, moet je, dat moet, moet je bij de docenten aanpakken. Ja, maar die, die, die ja. heb je mee te maken. Ja, nou, in sommige gevallen wel. Hoe vind je de kwaliteit? Ja, het verschilt een beetje per, per les, per leraar. Het ligt helemaal voor leraar. Je hebt leraar van de oude stempel, die zijn helemaal goed. Maar uh, gewoon sommige jongere leraren, die uh, ja, dan mis je gewoon de ervaring nog een beetje. Dat is wel het uh, nadeel, denk ik. Dus ga je nu GroenLinks stemmen? Nee. VVD? Zonde. Ja, hadden we hem bijna met de stageplekken. Ja. Nou ja. Nou, volgens mij was hij wel overtuigd van waar hij al op ging stemmen. Dat denk ik ook wel. Je kan iedereen overtuigen, toch? Dan zou er nog maar één partij in ja, Nederland zijn. precies. Dat is toch ook weer niet wat we willen. En morgen gaat Joris een kijkje nemen bij de flyerende Piratenpartij. Met zoveel verkiezingsnieuws zou je bijna vergeten... dat de, vergeten dat de wereld groter is dan Nederland. In de stemming van Nederland zoeken we uit... hoe ze in het buitenland naar onze verkiezingen kijken... en vooral wat hun opvalt. Vandaag met Elsbet Gugger, correspondent in Nederland voor de Zwitserse media. Elsbet, goedemiddag. Goedemiddag. Elsbet, leeft het een beetje in Zwitserland deze Nederlandse verkiezingen? Nou, ik moet je een beetje teleurstellen, niet echt. Ah. <laughs> nou, kijk, Er was wel, dat waren een, een drie, vier weken terug waren echt grote verhalen, niet van mij hoor, want ik vond dat echt te vroeg. Van, uh, de, dat wordt een socialist premier en dat soort verhalen zag ik wel, maar ik heb daar dus niet aan meegedaan. En dat was een beetje, een, een, een, ja, het was een beetje vreemd, want de SP, dat is in Zwitserland de, de sociaaldemocraten, nee, die sociaaldemocratische partij in mm -hmm. Zwit, en, en de SP. Hier is dat natuurlijk uh, linkser dan de PVDA. Dus dat zorg, zorgt een beetje voor verwarring. Maar, voor veel verwarring. Maar in ieder geval, de opkomst van Emil Roemer... was blijkbaar nieuwswaardig genoeg dat, dat collega's van jou... in ieder geval daar verhalen over hebben geschreven. Ja, die waren allemaal in Arnhem, weet je wel? Bij, de, bij het begin toen die met Tomaten, Tomatenijsjes, ja. ja. ja in, in, waar was het? In het... Uh, Museum, het Openluchtmuseum. En waarom dat... gingen ze daar zo op af? Wat, wat triggerde hun? Nou, ik denk dat ze dat, dat ze dat gewoon spannend vonden. En het zijn ook mensen, moet ik zeggen, die in Brussel wonen. Dus die gaan niet zo vaak naar Nederland. En ja, het was toch een beetje exotisch. Ik heb al vroeger over de SP geschreven, over die tomatenpartij. En ik vond het nu gewoon nog te vroeg. Ik dacht, ik, ik zie wel wat er gebeurt. En, en achteraf denk ik, ja. Je denkt dat je gelijk had, Elsbeth, of nou niet? Ja, nou ja, ik denk, het is toch een beetje anders uitgekomen dan dat we dat nog twee weken terug hebben bedacht. Dat is waar, maar we hebben nog acht dagen, hè? dus we weten niet... Dat uh... is waar. En durf je een voorspelling te maken eigenlijk, met, met ogen van iemand van een beetje buiten, waar dat uiteindelijk heen gaat hier in Nederland? Nou, het is heel erg, heel erg moeilijk. Nee, dat durf ik eigenlijk niet. Maar wat ik wel denk, kijk, ik denk het waren twee of drie weken terug, toen hoorde ik Ferry Mingelen naar, een, naar, een, naar een pols, uh, zeg het even... Uh, peilingen, ja. Naar peilingen op de televisie zeggen, nou, met deze peilingen haal je niet ineens een meerderheid met vijf partijen. En toen dacht ik, oei, dat wordt wel ontzettend instabiel. En dat beeld is toch een beetje verdwijnen. Er komen nu echt andere mogelijkheden, hè? zeker als Jan Ampars aan denkt met T66, mm -hmm. PvdA en, en VVD, dat, dat zou dan voldoende kunnen zijn. Dus... Het enige wat ik denk is, het wordt wat stabieler. Maar ja. hoe het uitkomt, ik zou het niet weten. Dat durf je ook niet te zeggen. Nee, nee. ik ook niet. Nou, het zijn in ieder geval weer de vijfde uh, verkiezingen in tien jaar tijd. Is dat iets waar uh, Zwitserse mensen naar kijken en denken... mijn god, hoe doen ze dat daar toch? Ik moet dat telkens uitleggen. Ja, dat begrijp de, ik. Er vroeg ook een, een keer iemand van... maar is dat dat in jullie wet dat dat 100 jaar is? Ja. En, en dan moet je uitleggen. Ik, ik sprak uh, laatst met, met die um, voorman van de G500, Sieward van Linde. Die zei ja. opeens, ik ben 21. Ik heb het maar één keer meegemaakt... dat een regering de, de, de hele rit van vier jaar heeft uitgezeten. En dat is dus ondenkbaar in Zwitserland, dat, dat zoiets zou gebeuren? Dat is totaal ondenkbaar. Als ik dat daar vertel, die, ja, die horen echt niet goed. Kijk, het, het is wel zo dat uh, in Zwitserland kan niet eens de regering vallen. Want je, je hebt een systeem van, van zeven ministers. Er zijn gewoon de vier grootste partijen in vertegenwoordigd. En, en die worden ook zelf uh, gekozen door de, de twee parlementen. Het grote en het kleine parlement. Die moeten wel om de vier jaar herkozen worden. Maar het is meer een soort pro forma aangelegenheid. Het gebeurt maar heel zelden dat iemand daar weggestemd wordt. Maar uh, verder, ja, het blijft gewoon vier jaar zo. En je hebt dus niet dat hele oppositie ik zou bijna zeggen gedoe, ja. <laughs> zo, zoals hier. Dus het is een hele andere constellatie. Het dus kabinet kan daar niet vallen eigenlijk. Je nee. kunt eindeloos minister blijven. Ja, ja, je kunt ook blijven zolang je wil, inderdaad. Oh, heerlijk, uh... wat een rust moet nou, dat zijn. Ja. Nou ja, je kunt ook zeggen, uh, voor sommigen waar men dan achteraf denkt... dat was nou niet zo'n goede keuze, uh, zou die maar weggaan. Maar die gaat dan maar niet. Nee, dat, dat is dan, dan weer een keerzijde, de keerzijde ja. En uh, heeft Wilders nog speciale aandacht van jou gekregen... bij deze verkiezingen in je verslaggeving? Ja, ik, ik ging naar Limburg. Want ik wilde een beetje uh, van mensen horen... daar waarom dat ze zo massaal uh, op Wilders hebben gestemd. Hè? Gezien ook dat daar amper uh, bijvoorbeeld moslimen wonen. Dus dan, dat vond ik wel interessant. En, en, en sorry dat ik Zwitserland... je onderbreek, Elspeth, Maar Wilders noemt Zwitserland ook voortdurend als voorbeeld. Ja, als goede ik, voorbeeld. Ja, ik denk toch dat hij niet heel erg goed weet waar hij het over heeft. Oh. Maar, maar uh, dat, ik zou dat graag wel een keer met hem willen uitdiscussiëren, Want die directe democratie... Het is ook al, ook al nog wat, want dan moet je de hele tijd het volk achter jou zien te krijgen. En het is in Zwitserland wel zo dat een, een, een, een soort, ja, ik zou het noemen, wilders leidpartij, partij is de grootste partij, de Zwitserse Volkspartij, mm -hmm. en die proberen van alles en nog wat door te krijgen in die referenda. En het lukt ze echt een heel, heel amper de keer. Eén voorbeeld wat dus Wilders ook telkens aanhaalt, dat is dat minaretverbod. Mm -hmm. Maar dan denk ik ook, waar hebben we het over? Er zijn er geloof ik twee of drie minaretten in Zwitserland. Dus. Ja, niet. Dus dat dat is echt een heel groot probleem. Elspeth Koeger, nee. heel erg bedankt voor je bijdrage en Zeker, succes hè? de komende tijd. Dank je wel. En er is weer volop geklaagd vandaag bij Ferry de Groot. De oogst van deze dinsdag. Help, I need Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. Politieke nood, wel Ferry de Groot. Mooi live, luisteren, ik wil het eens even over links hebben. Links, die maken zachte, heel meesters maken tinkende wonden. Ja. Ja, weet je waarom? Nou. Als ik 100 euro in de week verdien en ik geef 150 euro uit... Ja. Dan kom ik tekort. Ja. En dus links wil dat dan uitschuiven over 10 jaar. Dus we houden 10 jaar rotzooi tekort. Dus je kunt veel beter zeggen jongens, door de zure appel heen bijten. En links wil alleen maar alles voor uitschuiven, voor uitschuiven... Zachte, heel meeste smakers, stinken wonden. Ja, komt u uit de medische wereld? Ik ben gepensioneerd. Oh, wat heb u vroeger gedaan? Ik was fruiteerder. Oh, vandaar die zure appel. Zeg u spreekt met meneer de groot uh, van zijn politieke nood? Oh, met de uh, Sprik. S P R I K. S P R I K. plus die zit in de uh, zit in de eerste Kamer. Ja. Waarom zien we die zo weinig op de televisie? Nou, die, uh, die krol die, uh, heb ik zondag nog gezien. En Jan Nagel heb ik zondag nog gezien. Wie is nummer 2 dan? Ik heb geen idee. Dat is Norbert Klein. Oh, die... Ja, dit is De Groot met zijn politieke nood. Dag meneer De Groot, met Hans. Hans Worst? Hans Worst, laten we daar maar bij houden. Okay. Ik heb een klacht. Er wordt echt veel te veel geklaagd op deze lijn. Dit is allemaal ook allemaal zo serieus. Ja, maar dat is het leven. De Gerard Heijster en Tiel. Ik heb al uh, verschillende keren gevraagd... Had of ze die, die uitslagen van het voetballen... van de dames-eredivisie door willen geven... in het programma de Lijn. Ja. En dat wordt dus niet gedaan. Wel dames-hockey, maar dames-voetbal uh, niet. Nee. En, ja, maar u gaat dat toch over, over, de, over de, de, de, de sport, hè? Nee. Meneer De Groot. Hij is niet dood. Hallo? En wij zijn erachter waarom. Uh, ja. GroenLinks nu zo weinig stemmen trekt. U bent erachter waarom GroenLinks zo weinig stemmen trekt? Ja, Jolande Sap heeft geen zaadvragende ogen. En Marianne Thieme heeft er wel een beetje. Vandaar dat die stemmen nu naar uh, de Dierenpartij gaan. Won't you please, please help? Ja, en morgen kunt u weer bellen om te klagen met Ferry de Groot tussen elf en half twaalf. Dat was het voor nu. Wij zijn er vanavond weer om half negen met de stemming van Nederland. En dan nemen we de politieke dag door met campagnestratege Bart Jochems en speechschrijver Huip Udig. En we kijken natuurlijk met een schuin oog naar het debat op RTL 4. En dan gaan we nu even naar Ger Jochems. Van de VPRO en dan horen we wat jullie straks gaan doen als het goed is. Ja, zeker. Wij hebben te gast uh, Cox Habema, actrice, regisseur, oud-directeur, Stad Schouwburg Amsterdam. Ze richtte vorig jaar ook nog eens een nieuw theater in Berlijn op. Ze woonde daar twintig jaar en werkte daar. En met haar praten we waar het in de verkiezingscampagne helemaal niet over gaat: kunst en cultuur. Twee jaar geleden stond half Nederland op zijn kop wegens bezuinigingen en nu? Doodse stilte. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Raymond Serre. Radio 1. NOS-journaal. De Syrische president Assad heeft het Rode Kruis toestemming gegeven. om de hulpverlening in zijn land uit te breiden. Assad deed die toezegging in een gesprek in Damaskus. met de voorzitter van het Internationale Rode Kruis. Het Rode Kruis vraagt om meer mogelijkheden. om gewonden te helpen en om toegang tot gevangenissen. De reactie erop van Assad was positief, zei een woordvoerder van de hulporganisatie. Een man uit Den Haag is in hoge beroep tot 18 jaar cel veroordeeld. voor doodslag op zijn ex-vriendin.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 richting Amsterdam... staat tussen Barneveld en het Hoeverlaken vijf kilometer door een ongeluk. Bij het is de rechterreis ook afgesloten. U kunt het beste bij Barneveld de borden ede Utrecht volgen. En op de Ring Amsterdam, de A10 westrichting Zaanstad. Twee kilometer voor knoopend Koenplein. A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagenstein en Lexmond een vijf kilometer. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Daar staat bij Leusten 2 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Desselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. En wat bieden wij u tot half vijf? Het vertrouwde baken in tijden van economische crisis en financiële zorgen. Ons economiepanel Klinkende Munt na vier uur. En daarvoor praten we over de oorverdovende stilte die in deze verkiezingscampagne is neergedaald. Over kunst en cultuur. Hoe dat zo? En is het ook goed of juist een slecht teken? Regisseur, actrice en cultuurbestuurder Cox Habema is onze gast. Dat en meer het komende uur in Villa WPRO. En reageert u vooral op alles wat u bij ons hoort via onze site. Jawel, dit is Radio 1 Villa VPRO. Morgen is de feestelijke opening van Only Open Monumentendag. Landgoederen, kastelen, pandas, pleis op de Dam enzovoort. Maar eigenlijk valt er helemaal niks te vieren. Gemeenten moeten namelijk bezuinigen en de geldpotjes voor monumenten die verdwijnen. Stichting Heemschut, strijd voor bescherming en behoud... En maakt zich enorme zorgen over ons erfgoed. En volkomen terecht natuurlijk. Matthijs Witte, goedemiddag. Ja, goedemiddag, uh, hallo. U bent van Heemschut, u zet de grote lijnen uit. Geeft u eens een beeld van de omvang van de schade... als al deze bezuinigingen doorgaan? Nou, het is uh, zo dat, uh, dat uh, het Rijk en de gemeente... dus uh, gaan uh, bezuinigen op budgetten uh, budget voor uh, restauratie. Dus uh, ze, ze, de... de Monumentenwacht wordt, uh, um, de de abonnement voor monumentenwacht wordt verminderd. De, uh, commissies voor uh, monumentencommissie in, uh, en, uh, en welstandcommissie gaan samengevoegd worden, vaak. Daar is niks uh, op tegen, lijkt me, als er in de managementsfeer eens een beetje gefuseerd wordt. Nee, dat is Daar wel gaat goed. het gebouw niet van instorten. Nee, dat klopt. Het moet wel goed gebeuren. Kijk, de gemeenten zijn vaak heel creatief in, uh, in het, uh, in het uh, bezuinigen. En ze zeggen dat uh, bijvoorbeeld uh, monumentencommissie moet worden afgeschaft, zoals in Bunnik of in, uh, in, uh, in Gelder of Mierlo. Um, en uh, ze zeggen bijvoorbeeld dan uh, dat het uh, kosten bespaart. Maar het blijkt dat, uh, dat het helemaal niet kan. Want wettelijk gezien moeten ze wel adviseren over rijksmonumenten. Dus dan moet toch weer uh, geld worden uh, uitgegeven om, dan, uh, om die uh, wettelijke advisering toch uh, te, te, te voldoen. Dus maar geeft u nou eens een voorbeeld van een, een, een mooi historisch pand, wat erg qua erfgoed voor ons van belang is. Ja. wat als daar niet de komende tien jaar echt wat aan gaat gebeuren, door die bezuinigingen, dus verdwijnt. Nou, ik kan uh, bijvoorbeeld uh, aangeven dat uh, kijk de Rijksbouwdienst de heeft uh, vorig jaar um, uh, een uh, lijst uh, zijn aan te samenstellen. Met bijvoorbeeld uh, al het, uh, met de collectie Erfgoed Nederland, uh, dan moet u denken aan de Ridderzaal of de Grote Kerk in Veren, uh, de, de, de, naar de vesting bijvoorbeeld, en die we dus uh, gaan afstoten. Ze hebben een lijst gemaakt met minder rendabele of niet-economische uh, uh, ja, monumenten in Nederland, ja. die van nationaal belang zijn, en die gaan ze dus uh, proberen om die, uh, ja, um het beheer daarvan uh, bij anderen te leggen. In de maag te splitsen, maar niet bij gemeentes, want die gaan bezuinigen. Nou, dat is uh, wel de bedoeling. Uh, kijk, Ze gaan dus, uh, ze gaan kijken bijvoorbeeld naar nou, een grote kerk in Veren. Gaat dus de gemeente Veren, kan het dan kopen? Kunnen ze het niet kopen, dan gaan ze proberen om het voor 1 euro aan de gemeente Veren te verkopen. En dan uh, krijgen ze nog misschien nog een bruidschat mee. Maar vervolgens is dus de, het beheer voor, uh, voor de gemeente Veren, die helemaal geen geld hebben, omdat... Nee, nou, want met die 1 beheren. euro koop je onderhoudsplicht. Precies, precies. En ja. het is. Uh, de gemeente zit daar ook waarschijnlijk helemaal niet op te wachten. En nou dan moet het misschien uit de markt komen. En dan ja. moet er een marktpartij zijn die dat uh, gaat uh, exporteren. Nou, deze, want we hebben heel weinig tijd, meneer Wit. En ik ja. wil u absoluut u dit idee nog even voorleggen. Ja. d 66 die heeft het idee om een zogenaamd National Trust op te richten. Dat is een stichting die panden opkoopt. Het is een Engelse vinding, daar bestaat het. Is dat voor Nederland wat? Nou, op zich. Uh, zou dat uh, zijn we daar niet op tegen. Uh, de, um, het is een goed idee als, uh, als, uh, als dat uh, zou gebeuren, maar dan is nog de vraag van wie uh, stort er geld in, wie stort geld in en wie gaat het beheren allemaal? Dat uh, kunnen dus uh, organisaties uh, uit de uh, private sector zijn, maar de overheid uh, moet beseffen dat uh, dit een uh, belangrijk, uh, um, ja, dat het, deze monumenten zo belangrijk voor Nederland zijn dat we er eigenlijk trots op moeten zijn, dat we ze helemaal niet moeten vermarkten eigenlijk. Nou, de kerk van Veren die moet gewoon gesponsord, daar geld in, in dat fonds van uh, Achmea, ik noem maar even wat. Ja. En dan krijg je dus een avond uh, een dienst aangeboden in de kerk van Veren door Achmea. Ja, bijvoorbeeld, Zoiets. maar er moet altijd geld bij, dus Achmea ja. moet wel beseffen dat ze inderdaad, uh, dat dit niet zomaar te vermarkten is. En uh, ja, Ik kan in ieder geval zeggen dat ook in de erfgoedsector zelfs, dat ze aan het denken zijn over om hun eigen bezit, uh, dat ze het gezamenlijk gaan exporteren en, uh, en vermarkten. Maar dus, dus daar zijn wij ook mee bezig om te kijken of daar mogelijkheden toe zijn. Dus, uh, maar ja. het is in ieder geval van, uh, nou ja, goed, weet je, het, het, het zou allemaal kunnen, maar er moet wel goede zorg uh, zijn. Er ja. moet ook allemaal goed uh, ja, onderhoud uh, gevoerd worden. En het mag niet zo zijn dat allerlei monumentale waarden worden, ja. worden uh, ja, aangetast. En dan wel Heemschut ook uh, ja. zeker daar tegen ageren. Dus, uh... Het is helemaal duidelijk. Matthijs Witte, we hadden het over de niet zo heel feestelijke opening... morgen van Open Monumentendag. Goed, tot ziens. Dag. Dag. We beginnen vandaag met een nieuwe serie vol wonderlijke verhalen in één minuut. In deze nieuwe reeks proberen we een beeld van Nederland te schetsen door verhalen te zoeken op verschillende locaties in het land. Grappige, verrassende en treurige plekken. De komende twee weken, de camping. Pst. Één minuut. De camping. Als je hier komt, dan moet je eerst onkruid wieden. Daar begint het mee. Dan moet je de kerf in schoonmaken.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 Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Hallo Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Metropolis. De Nederlandse gezondheidszorg dreigt onbetaalbaar te worden... en politici blijven worstelen met dit tergende probleem. Metropolis Radio trekt daarom deze week de wereld rond voor wat inspiratie. En we beginnen dicht bij huis in België. De artsen zijn daar kundig, verplegers vriendelijk en de zorg goedkoop. Onze buren doen het zo goed dat steeds meer Nederlanders de weg weten te vinden naar Belgische ziekenhuizen. Jan Maarten Deurvorst doet verslag. Mevrouw Maters uit Amsterdam. Waarom bent u nu naar België gekomen voor de operatie? Uh, vooral het, het kleinschaliger en uh, de warmte en het team van dokter Koendesmet. En ook nog wel iets anders misschien. Ik dacht, ik heb nooit van mijn leven iets gehad. Ik heb nog geen vinger gebroken. Ik vond het allemaal. dacht dat ik het dood en doodeng vond. Ik dacht, ja, België zijn altijd ook warme mensen. Nou, dat heb ik ook al gemerkt. En uh, zijn ook niet zo calvinistisch. En zijn, uh, uh, nou ja, uh, behoorlijk vrolijk. En ik was al eerst ook nog wel van plan om dat in Nederland te laten doen. Maar heb toen... Uh, toen ik dus hoorde dat de wachttijd al erg lang was. Maar, maar moet je het zelf betalen allemaal of betaalt de verzekering dit gewoon? Uh, de, de verzekering betaalt de, de... Ja, ja, bestaalt het. Ja, ja, zeker. Ja. Maar, maar wat, financieel maakt het niks uit? Nee, oh, nee, nee. Het maakt niks uit. Nee. Oh. Ik ben hier uh, in de operatiekamer. Dus er ligt wel iemand klaar. Er worden aan de voorbereidingen getroffen. Met ons bloot onder lijf. Dokter De Smet, u bent oprichter en baas eigenlijk van deze kliniek. Hoeveel buitenlanders komen er per jaar of in het geheel naar uw kliniek? Um, ik denk dat dat er 150 per jaar zijn. 150 tot 200 per jaar. En dan vooral in Nederland? Uit Nederland denk ik dat momenteel een um, vierde tot een derde van mijn praktijk komt, denk ik. Ja, ja. en wat voor nationaliteiten verder nog? Um, de grootste zijn de Verenigde Staten, um, Canada en Italië. En dan ja, hebben we denk ik inmiddels in 72 andere landen waar de patiënten vandaan komen. Okay. Er is een soort medisch toerisme naar België gaande. Snapt u hoe dat komt? In het begin, um, ik denk, ik, ik doe nu twaalf jaar Nederlandse patiënten. Kwamen de Nederlandse patiënten naar België omdat er een grote wachtlijst was in Nederland. Um, ik denk dat dat nu veranderd is, omdat in Nederland er mindere wachtlijsten zijn, maar dat ondertussen de Nederlandse patiënten gezien hebben, denk ik, dat de kwaliteit en de zorg voor de patiënt in België toch wel wat hoger is dan in Nederland, denk ik. In België hebben we een prestatiegeneeskunde. En daar denk ik dat er toch nog wat meer uitgekeken wordt en zorg gedragen wordt voor de patiënt en een patiënt als patiënt bekeken wordt. De prestatie, hoe, hoe werkt het dan precies? Krijgt u per heup uitbetaald? Moet ik dat zo zien? Ja, inderdaad. Als je één heup doet, wordt je voor één heup betaald. Doe je honderd heupen, dan wordt je voor honderd heupen betaald. Maar dan moet je natuurlijk ook honderd keer harder werken dan voor die één heup die je doet natuurlijk. Uh, wat is uw naam? Uh, Philip Braas. U wordt zo geopereerd? Uh, vanmiddag. Want u bent naar België gekomen voor, voor een operatie. Ja, waarom, als ik vragen mag? Uh, ik ben eigenlijk op de Zureg afgekomen, meneer Koende Ik heb me vooral georiënteerd op internationale sites. Dus die zijn daar gewoon, uh, Amerika, Australië. En dan kom je gewoon een aantal namen tegen. En hé, hey, er zit er ook een in België. Dus ja, daar gaan we daar naartoe. Het zijn van topchirurgen op het heupgebied. Ik kijk gewoon naar het aantal operaties wat, uh, wat hij heeft verricht. En uh, ja. Ja, dat zijn er, ik dacht op dit moment bijna 4.000 op dit, van dit type heup. Ja. Dus ja, dan, dan moet dat goed gaan. Ja. Ja. Ja. Kan... Hoe heb je hebt er nog een... nu een... al uit? Uh, het... ja. Ja, ja, ja, een klein bolletje. Ja. Tennis Bel zo goed. De, de grote instituten um, die je hebt bij in feite, een staatsgeneeskunde zoals je in Nederland hebt, maar ook in Duitsland en ook in Engeland bijvoorbeeld, is dat je als chirurg bijvoorbeeld zelf niet meer kan beslissen en zelf ook niet meer doet wat je wil doen. Als je zegt van oké okay, ik wil om vijf uur bijvoorbeeld nog een heup plaatsen, in België kan je dat doen. Als je in um, België zegt van ja maar die heup denk ik is niet goed, ik wil voor mijn patiënt dit type heup. Dan kan je dat ook doen. En na nog geen twintig minuten heeft de patiënt al een totaal nieuwe heup. En die wordt er nu ingezet. En morgen gaat Metropolis Radio naar de door de crisis. Naar het, moet ik zeggen, door de crisis geteisterde Spanje. Daar gaan ze de straat op om te protesteren tegen de verschraling in de zorg. Kunst en cultuur zijn de enige onderwerpen die in de verkiezingscampagne helemaal totaal nul een rol spelen. Toen dit gedoogkabinet haar bezuinigingsplannen bekend maakte, was het onderwerp niet uit de media weg te slaan. En nu? Doodse stilte. Cox Habema, welkom. Hi. Hey. Actrice, regisseur, oud-directeur, stadsgouwburg Amsterdam... richtte vorig jaar nog een theater op in Berlijn... waar je twintig jaar gewoond en gewerkt hebt. We zeggen je en jij, dat zeggen we er even bij. Maar ook tal van bestuurlijke functies in de culturele wereld... volgt de politiek daaromheen. Dus wij verwachten een uh, fantastisch antwoord op de vraag... Eerst een enorm geschreeuw over de bezuiniging en nu die doodse stilte. Waar ligt de verklaring? Valt de schade van die bezuiniging misschien gewoon wel mee? Ik denk dat het totale hopeloosheid is. Het begon in feite, na de uitmarkt is er altijd een politiek debat... met de verschillende partijen. Dus daar hoorde ik voor het eerst... Jette Kleinsma van de PvdA, dat kan heel goed uitleggen wat er staat. En die zei, ja, het is dus de, PVV, de, de VVD wil ontzettend bezuinigen dat ik... De VVD, dat kan toch niet waar zijn, dat zijn onze vrienden. Hmm. Dat is het burgerdom. Dat, is, dat <lacht> is de kwaliteit van dit land, ja. Dat is de elite, zijn, zijn jullie gek geworden. Hmm. En dat was zo. Ja. En als je dat nu terugziet, ja, misschien kun je hier en daar een vertalletje vergeten. Um, de gemeentes doen ontzettend hun best... om het een beetje in de hand te houden. Uh, je wordt gestraft voor dingen die je eigenlijk moest doen. Hoe bedoel je dat? Het Musteater bijvoorbeeld speelt voor jongeren. En die uh, hebben een... Uh, um, opdracht gekregen om zoveel mogelijk Europees geld in te halen. Dat hadden we allemaal trouwens. Dus wij hebben met z'n allen naar Europa en stukken schrijven... en heen en weer en in Frankrijk een voorstelling gespeeld... en in Engeland, in Engeland een voorstelling gespeeld. En nu worden ze daarvoor gestraft. Jullie hebben te veel Europees geld, dus zie maar toe... dat je met ons geld een beetje klaarkomt. Ja. Dat is heel deprimerend. En wat ik het meest deprimerend vind, is bijvoorbeeld... we hebben vorig jaar, vor, vor, vorig jaar gevochten voor de kleine comedie. Mm -hmm. nou, iedereen zit met zijn vingers aan die kleine dingen... En die zijn juist zo belangrijk. Daar worden dingen gemaakt. Dat is fringe. Dat is de andere kant, het andere gezicht van de samenleving. Mm. En nu zitten ze weer aan de engelenbak. Waar ook wel eens mm. amateurs optreden. En het leuke van die amateurs is, dat is ons publiek. Mm. Die vinden dat leuk. Nou, ik vind het leuk dat zij komen. Dit klinkt allemaal uh, helemaal niet alsof het wel aardig gaat. Maar alsof iedereen oh. min of meer eigenlijk murf gebeukt is. Terwijl wij de, uh, het idee hadden, we hadden de, de schreeuw om cultuur. In 2010, toen bekend werd hè, hoe dit kabinet, het, het uh, inmiddelsgevallen kabinet, wilde. Gaan bezuinigen. En nu je niks meer hoort, denk je als buitenstaander, nou, we lezen wel eens een interviewtje in de krant met deze of gene die zegt: ja, luister eens, als het moet, dan moet het. Ronald Klamer, bijvoorbeeld, dat is een, een, toch niet de minste in de toneelwereld die het speelt heeft opgericht, zegt: ja, we hebben wel subsidie aangevraagd, we hebben het niet gekregen. Nou ja, dan gaan we terug naar hoe we ooit begonnen zijn. We gaan het zelf oh, doen. Dan, dan, dan en dan krijg je de indruk: kom, het, nee, het Toneelspeeld is, is een, een heel eigen systeem, want die hebben altijd al voor hun eigen geld gezorgd. Ze we hadden wel subsidie van begin heel veel aan Ja, onder andere van mij, ze Leefden in de Schatzschouwburg. Oh. Dus het was hard. Het is allemaal. Maar ja, goed, uh, dat is het niet. Nee, maar die het gaat niet dus goed. En nu ja. is er campagne. En dan zou je zeggen, waar, waar blijf je om nu de politiek erop aan te spreken? Jongens, er is een nieuwe kans. Nou, nu zit de politiek, politiek voor ons neus. Die heeft uh, het erg druk met zichzelf, hoor. Mm -hmm. Een klein zeteltje hier en een klein zeteltje daar. En, uh, maar even een stapje terug, hè. Want wij hebben de indruk uit die, uit die interviews... dat heel veel gezelschappen op welk terrein dan ook... het voor elkaar lijken te krijgen om voor hun eigen centen te gaan zorgen. Maar dat is niet zo. Waarom is dat niet zo? Is dat omdat je dat wel voor een jaar voor elkaar krijgt... maar dat dat niet structureel op de langere termijn een echte financiering... Nee, je kan, je kan een jaar doorwerken op wat je nu hebt. En het, het ergste wat ik daarvan dan vind... daar zitten om me heen vaak jonge vrouwen... en die, zitten, die zijn zeer gedeprimeerd en die zeggen het, het ergste is... Dat niemand me gezien heeft. Dat niemand zegt, dankjewel, dat was fijn wat je gedaan hebt. Dat niemand zegt, van potverdorie, dat was bijzonder. En we worden alsmaar gedwongen tot fusies. Mm -hmm. En daarin zit je dus andere mensen ook te storen. Daar kalft er een half orkest af. Mm -hmm. En ineens moet het mus met, met een danstheater samen. Dat past niet. Dat is alsof ik jou aankijk en zeg, kunnen wij een verhouding beginnen? En dan zeg je, sorry, maar ik, ben, ik, ik, ik heb verhoudingen met mannen. Mm -hmm. Ja, zo ongeveer werkt het nu in de politiek. En niemand doet er wat tegen. En het is natuurlijk toch dat wat er gedaan moet worden, is zeggen... Kijk naar wat je echt nodig hebt. Als we dan het geld zo echt nodig hebben, mm. laten we daar dan met z'n allen naar kijken. We waren een keer een poldergroep, we willen een keer met elkaar. Maar hoe stel je dat dan voor? Want kijk nu, de, de, dat kabinet is gevallen, toen is het koendersakkoord gekomen. En daar eh, is in elk geval bijvoorbeeld al gezegd... die verhoging van de BTW op toegangskaartjes, op podiumkunsten... die gaan we verlagen, dat scheelt alweer. Dat was om de pijn wat te verzachten. Dan, dan lijkt het de goede kant op te gaan. Maar het blijft, het blijft zo stil. Als, als ik even, even mag onderbreken. Maar absoluut. Is, ik loop dan terug na zo'n uh, gesprek. Hoor je, hoor je dan over de radio? Van, met iemand die... Uh, bijvoorbeeld de pianoavonden in het concertgebouw doet. En die zegt: Ik weet niet wat ik moet doen. Die zijn allemaal verkocht. Maar ik kan toch niet. Nu komt er BTW bij. Moet ik nu met al die kaartjes in mijn hand, al die duizenden mensen langs gaan en zeggen. Kunt u nog even 6 of 21 procent erbij betalen? Dat is niet uh. te doen. Dus hij heeft gezegd: Ja, dat, ik geef het op. En heeft hij heeft voor in het Concertgebouw, hij spreekt niet zo goed Nederlands... heeft hij nog staan vertellen dat dat zo niet ging. Maar daar luisterde echt niemand aan, dat is gewoon zijn vak. Dus dat moet... Gelukkig is dat uh, aan zijn neus ja. voorbij gegaan. Als je de, uh, de, paragrafen, de cultuurparagrafen in de verkiezingsprogramma's bekijkt... Hè, zo ruwweg wat Tess al zegt, uh, wat regelmatig terugkomt... is het, uh, het terugdraaien van die btw-verhoging... Uh, bijvoorbeeld uh, uh, hier D60 overheid oordeelt niet over kunst, maar schept voorwaarden schade van bezuiniging op cultuur herstellen. Als je alles bij B1 neemt, denk je, nou, het gaat misschien toch wel weer de goede kant op. De slinger is aan het terugdraaien. Nou, ik denk eerder, ze zijn zo hopeloos... dat ze zeggen, gewoon laten we kijken wat er overblijft. En dan gaan we op die manier toneel spelen. Je kan ook nakt toneel spelen, je hebt er geen jassen nodig. Je kan ook, we uh, schaffen de kostuums af. Voorbeeld en ja. nou, een heleboel andere dingen natuurlijk. Decor scheelt ook een hoop geld. Ja, nou is decor natuurlijk wat makkelijker geworden. Doordat de camera zo makkelijk meegaat... Ja. kun je de vaste beelden naar achteren verplaatsen. Ja. Maar dan zit je ook, we hebben het net bij Schreker gezien... bij die schatgravers, zit je met geweld... zit je in andermans emotie. Hm. Dus de, de opera gaat over de gevoelens van een meisje. En dan komt er een camera bij en dan mm -hmm. zie je dat meisje zie je met een paard spelen en allemaal dat soort dingen. Dat is allemaal zeer gevoelig. Maar het gaat niet over de opera die ik net zit te zien. Maar het is niet zo wat Ger bedoelde dat je denkt, kijk in de, ik, ik begrijp van jou dat in de kunstwereld is er een soort verschrikkelijke moedeloosheid. En uh, wat Ger bedoelde is, maar als, er komen nu nieuwe verkiezingen. Zou het niet zo kunnen zijn dat met een nieuw kabinet... dat je een beetje de trend voelt van... Dus er is wat erg bot gehakt, we moeten maar een beetje ja. terugkrabben. Als iemand van het CPB bijvoorbeeld vergeet om dat allemaal in te boeken... wat ze nou bezuinigen, dan kan het heel goed aflopen. Dat is de PVV die vergeten is om de cultuurbezuiniging ja. door te laten berekenen. Ja. Ik zeg dat toch heel ja. ja. snel. <laughs> nu is een van die kritiekpunten geweest tijdens, be, tijdens die bezuinigingsronde... niet alleen dat het bezuinigd werd, maar de gedachte erachter... dat het een soort rancuneuze wraakneming was op de elite. Want kunst is iets van de elite. Kun jij nou het belang van cultuur uitleggen voor een heel volk? Picasso zei, er zijn schilders die zien een gele vlek... en maken er een zon van. En Dan is er iemand die ziet een zon en die maakt er een gele vlek van. Hm. Eén van de twee is een kunstenaar en de rest leeft ook. Hm. <laughs> <laughs> maar die kunstenaar moet wel leven van al die anderen. Anders heb je geen leven als kunstenaar. Je bent geen kunstenaar alleen maar voor jezelf natuurlijk. Nee, en daarom is saamhorigheid voor, voor dat soort mensen van groot belang. Dat enorme belang van een instituut als Arti en waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Een kunstenaarssociëteit. Even nog, uh, voordat we naar, naar uh, even een heel ander hoofdstuk gaan. nog even over een politiek idee, die geefwet. Hè, om te zeggen, we moeten allemaal bezuinigen, de overheid moet ook bezuinigen, dus er moet ook iets op kunst bezuinigd worden. Maar laten we het dan voor uh, particulieren en bedrijven. Um, interessant maken en een stimuleren om geld te steken in kunst. En dat kunnen we dan belastingtechnisch Ik dat interessant maken. Ik hoop dat ze dat doorgegeven hebben aan de belastingdienst. Ja. Want we zijn er al jaren is... mee bezig. Ja, ja maar dat, dat is iets waar de ja. kunstwereld voor is. Een geefwet waardoor nee, niet je... Niet voor waard... is, maar als je, als je verzuipt, dan, ben je, dan leer je razendsnel zwemmen. Ik heb net mijn hond uit het water gevist. was meteen uh, raak. <lacht> ja, dus je, je, moet, je moet dat niet zo willen. Nee. Als het zo moet, dan moet het zo gaan. Mm -hmm. Dus nu zeg je, oké, okay, dit is wat ik heb. Dat zeg je in een huwelijk ook. Je kijkt mm -hmm. elkaar aan, die man, die man kan ik niet meer zien. En dan zeg je, oké, okay, maar hij is het nou eenmaal. En we wonen in één huis, we gaan kijken waar we uitkomen. Mm. En dat is wat er nu aan de gang is. Even doorgaan op de politici, op, op de campagnes. Je geeft ook mediatrainingen voor politici... Wij wisten dat helemaal niet. Althans, ik wist dat helemaal niet. Nou valt één ding heel erg op, althans ons. Misschien valt jou iets anders op, dan moet je het vooral zeggen. Maar uh, Diederik Samson, die schijnt een soort metamorfose ondergaan te hebben. En sommigen, dat die veel beter overkomt. Nou, we hebben al peilingen gezien, die heemelhoogjaugd zijn. Uh, sommigen zeggen, ja, dat is hartstikke getraind. Dat is hartstikke geproduceerd en er zit niks spontaans bij. Ik zie het niet. Volgens mij is het wel spontaan. Als jij ernaar kijkt, wat zie jij? Ik uh, denk dat Diederik een verstandig iemand is. En intelligent en snel. En ik denk dat hij uh, lichtvoetig met de bal speelt. En ik denk dat er van alles om hem heen is... wat er goed, wat er goed bij past en hem vasthoudt. Nee. En bovendien kun je me wat... Ik zeg daar nooit wat over. <laughs> maar meer in, het, <laughs> meer in het algemeen dan... Um... Heb je het idee, als je, als, je, als je mensen politici training geeft... dat ze een totaal verkeerd beeld van zichzelf hebben... waardoor het wel eens heel erg mis kan gaan... en dat je dat helemaal bij moet stellen? Nee, maar er zijn dingen in een mens die moeilijk te dragen zijn. Ik noem maar wat. Er zijn mensen die met de Tweede Wereldoorlog nog steeds niet om kunnen gaan. Als ze bijvoorbeeld plotseling een gedicht op de Dam zouden moeten spreken... ze kunnen niet in een kamertje of bij de... Uh, vier, vier, bij, als er gevierd wordt... Dingen daarover zeggen en dan gaan ze huilen. Mm. En dat moet eruit, dat moet er af. Maar, maar hoe doe je dan? Word je een soort psychotherapeut in plaats nee, van iemand die zegt: Zo, ze moet je spreken Ze moet je komen je zelf met het verhaal. Ja? Ja, want ze merken dat. En dat zit in de weg natuurlijk. Want stel maar, je bent minister-president en je belt... Je bij iedere Tweede Wereldoorlog barst en tranen uit. Mm -hmm. Je kan wel aan de gang blijven, natuurlijk. Ja. Nou, dus daar zoekt iedereen voor zichzelf en daar steun ik ze in. Mm -hmm. Mm -hmm. En bij de huidige, heb je iets van de huidige debatten gezien? Niet alleen Samson, maar alles gezien. Ja, smul maar, je ervan. Je trekt je gezicht bij van, ah, lekker. Wat valt je op? Um, alles wat bijvoorbeeld... Heel veel gebruikt wordt. Als voorbeeld: het lachen van Rutte. Kan tegen je gebruikt worden. Als je iets te veel doet, bedoel je? Iedereen kan dan zeggen: dat is eigenlijk het hele. Uh, je bent de, je kont, de, de kont van Bos Jij draait met je kont en dat is allemaal fout. Dus de spontane glimlach van dinges van de SP. Ik kom even nu op zijn naam, Tess helpen. Roemer. Die ineens van een spontane glimlach een gimas werd. Dat ontstond in de pers zo. Dat ja, soort dingen bedoel Als je. je zo mishandeld wordt als Homer op het ogenblik, ja. dan kan je niet vrolijk meer lachen. Dat is heel moeilijk en hij doet dat hartstikke goed. Ja. En leer je mensen dat ook, om dit soort dingen te Dres. dragen? Dus dat ze klap Altijd op klap krijgen ja. uh, door een krant. Uh, ja, je of kan ook zeggen, de volgende komt dan, en die ziet er zo uit. Dan ben je tenminste bewapend. Mm -hmm. En dat is dus geen mediatraining of iets dergelijks. En geef je iedereen training of zeg je uit principe... er zijn mensen, uh, daar begin ik niet aan omdat ze er goed zijn... of die zijn hopeloos of principieel vanwege politieke <laughs> overtuiging? <laughs> nee, er zijn wel mensen, nee. Ik heb iedereen lesgegeven, denk ik, ongeveer. Wilders in de tijd dat hij nog bij de VVD uh, werkte. Zal ja, gewoon nou. als, als Kamerlid kreeg hij ook ja. mediatraining. Misschien ja, plukt ah, ah, hij daar ah, die, die nog wel van. Ja, nou, dat zou je toch gebeuren. Och, hm. kan. En... Um, zo worstel ik me door het leven, wat je noemt. Maar dus iedereen die zegt: Ik heb geen mediatraining gehad, die liegt eigenlijk per definitie. Want of jij hebt ze gehad, of een van die duizend andere trainers in Nederland. Dat is geen liegen, dat is de waarheid. Niemand heeft mij gehad. Dat is, zit op een andere manier. Nee, niveau. maar iedereen Venus heeft, meer, één, iedereen heeft, meer heeft meer mediatraining ondergaan. Ik heb hier iemand zo aardig gevonden dat ik dacht: Die ga ik geen les geven. Daar gaan we geen millimeter aan veranderen. Dat vind ik zonde. Oké, okay, dat deugt op zich. Ik nee. hoop dat hij even meelaat. Oh, het is nou van hij, zover zijn we nog gekomen. Oké, okay. dankjewel. Kok maar actrice, regisseur. Oud schouwburgdirecteur in Amsterdam, maar nog huidig schouwburgdirecteur in Berlijn. Gaan we het vast op een later moment nog eens met haar over hebben? Mooie verhalen. Oké, okay. uh, dit was de villa voor nu. Maar zometeen na het nieuws zijn we natuurlijk terug met ons economiepanel Klinkende Munt en met Eurobureau. Zo is het.